Zit van der Linden met het NOS-journaal. De Notre-Dame in Parijs wordt herbouwd, dat heeft de Franse president Macron gezegd. Er komt een internationale inzamelingsactie voor de beroemde kathedraal... die de afgelopen avond voor een groot deel afbrandde. Het vuur is nog steeds niet onder controle... maar het lijkt erop dat de twee vierkante torens en het geraamte van de kerk zijn gered. Wel stortte een torenspits in en werd twee derde van het dak verwoest. De brand ontstond waarschijnlijk na werkzaamheden... De Franse justitie vermoedt geen opzet, maar er komt wel een onderzoek. Wereldwijd is geschokt gereageerd op de brand. Het Rusland-rapport van speciaal aanklager Muller wordt donderdag deels openbaar gemaakt. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Justitie gezegd. Muller heeft volgens minister Barr geen bewijs gevonden voor samenspanning tussen het campagneteam van president Trump... en de Russische autoriteiten om de verkiezingen te beïnvloeden... Het ministerie gaat eerst vertrouwelijke verklaringen... en andere geheime informatie redigeren en geeft het rapport dan vrij. Democraten in het congres zijn het daar niet mee eens. Zij willen het hele document ter inzage krijgen. Het aantal gevallen van Mazelen is wereldwijd sterk aan het stijgen. In het eerste kwartaal van dit jaar waren er vier keer zoveel... als een jaar eerder, meldt de Wereldgezondheidsorganisatie. Er zijn nu ruim 112.000 mensen besmet. De organisatie vindt dat er veel meer moet worden ingeënt tegen mazelen... en wijst op recente uitbraken in landen als Ethiopië, Georgië en Thailand. In de buurt van Turijn zijn twee bussen met Ajax-supporters aangehouden. Zij hadden volgens de Italiaanse politie onder meer boksbeugels, rookbommen en ander vuurwerk bij zich. De politie is extra op de hoede vanwege de rellen rond de Champions League-wedstrijd afgelopen week. De Ajax-fans worden morgenochtend het land uitgezet. En het weer, het koelt vannacht af tot 2 graden. Morgen is het zonnig met stapelwolken in het zuiden. Het wordt 14 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Jaarlijks wordt 8% van de OV-medewerkers bespuugd. Doe eens lief. Dank je wel. Namens de OV-medewerkers en Sieren. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is zin in Zierven. Zierven. Met nu de nacht... En una playa en Puerto Rico, hasta que la olas griten en la bendito, para que mis hijos Ik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 We're Jude. Aan la andere kant een klein beetje zitten. d'amore che domani sarò a pezzi, Ik heb een Penso più, facia schiaffi, door schiaffi, con le onde, con door de ogen, door de ogen, door de ogen, door de ogen, door de ogen, door de ogen, door de Dio di ragazzi persi dentro ad un telefono la notte è giovane sogna adesso parla d'amore che domani non sarò lo stesso